Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad... in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. Via een internationaal journalistencollectief hebben ze toegang... tot gelekte documenten van trustkantoren, de zogenoemde Pandora-papers. De brievenbusfirma wordt gebruikt als beleggingsclub... Het is wettelijk niet verboden om gebruik te maken van zo'n belastingconstructie. Bovendien heeft Hoekstra in oktober 2017, een week voordat hij minister van Financiën werd, zijn aandelen verkocht. De winst heeft hij aan een goed doel geschonken. En Hoekstra heeft de onderzoeksjournalisten laten weten dat hij alles bij de Belastingdienst heeft opgegeven. Wel zat hij in deze periode voor het CDA als senator in de Eerste Kamer. En in een commissie die zich onder meer bezighield met wetsvoorstellen om belastingontwijking tegen te gaan. Rond de Britse Maagde-eilanden hangt een zweem van belastingontwijking... zegt hoogleraar Corporate Governance Pape van de Universiteit Nijrode. Hij zegt dat in het FD. Ook al mag het, we willen het niet. Het gaat vooral om maatschappelijke betamelijkheid, zegt de hoogleraar. Er zijn geen aanwijzingen dat Hoekstra belasting heeft ontdoken. In de beloftecompetitie van het betaald voetbal, dat zijn de spelers van de profclubs onder de 21, zijn de afgelopen jaren een aantal gevallen van matchfixing geweest. Een betrokkenen beweert in de NOS-podcast gefixt dat hij onder andere vijf spelers van jong RKC heeft omgekocht. De KVB wil een politieonderzoek. In de eredivisie is Vitesse Feyenoord geëindigd in 2-1. Ajax heeft zijn eerste nederlaag incasseerd. Thuis tegen FC Utrecht werd het 0-1. Cambuur AZ eindigde in 1-3. En straks speelt BSV nog tegen Sparta. Het weer geleidelijk trekt de meeste regen weg, vannacht tussen de 9 en 12 graden. Morgen aan de kust felle buien, mogelijk met hagel en onweer, verder droog en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A10, de Ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit het zuiden richting Knoopend reist... kom je in de file te staan bij Amsterdam Slotermeer. Daar is namelijk wateroverlast waardoor twee reisstroken dicht zijn. Reken daar op 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Ma guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fra e stera, il mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiuca, sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea, Che idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, fare idea, maliziosa massa pratelea. Ik weet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 Che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Quale idea? È maliziosa, ma litosa, ma sa trattenere un super bullone. Fatto come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea. Ik ga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 the ball. Hoe is het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 Als je zou gaan, neem je mijn droom. Je bent een droom die naast me leert. Je kijkt maar en let je uit. keer in de zoveel tijd komen dromen. Zie FM met een hoofdletter Z. Van zon, zee, zandvoort en zomerrits. Als we echt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 The game's are all the quest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 we get y'all till we get y'all say it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 saw the changes, seasons, through a magnifying glass.